Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland viert voor het eerst in twee jaar weer een normale koningsnacht. In veel steden is het ouderwets druk. In Utrecht was het zelfs zo druk dat de gemeente mensen opriep om niet meer naar de binnenstad te komen. Daar is het traditie dat de vrijmarkt al op de middag voor Koningsdag begint. En daardoor was het al vroeg druk in de stad. De afgelopen twee jaar gingen koningsnachtvieringen niet door vanwege corona. Koning Willem-Alexander en zijn familie bezoeken morgen op Koningsdag Maastricht. Opnieuw dreigt de woningbouw in de knel te komen door het stikstofprobleem. Vorige week zette de rechtbank Noord-Holland een streep door de bouwvergunning voor 163 woningen in Egmond aan de Hoef... De rechter oordeelde dat de verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg naar 100 km per uur... niet meer kan worden ingezet om ergens anders meer stikstof uit te stoten. En daardoor staan nu de bouwvergunningen voor 33.000 woningen in het hele land op losse schroeven. Rusland beweert grote gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne te hebben ingenomen. Het zou onder meer gaan om de hele regio rond de stad Gerson en de regio rond Garkov... In de veroverde gebieden keert volgens Rusland langzaam het vredige alledaagse leven weer terug. De door Rusland geclaimde militaire successen zijn niet te verifiëren. De Oekraïne spreekt tegen dat de stad Gerson helemaal in Russische handen is. Polen en Bulgarije krijgen vanaf morgen geen gas meer vanuit Rusland. Dat heeft te maken met een nieuwe eis waar Rusland onlangs mee kwam. Het gas moest ineens in roebels betaald worden. Westerse landen weigeren om dat te doen. Het Nederlandse Eneco, dat ook veel gas uit Rusland haalt, heeft nog geen bericht van Gazprom gekregen. Het weer: een koude nacht met landinwaarts minimaal van rond het Vriespunt. Hier en daar wat mistbanken, maar die mist lost morgenochtend snel op. Op Koningsdag blijft het droog met af en toe zon. En het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Stare. I know your look when I get there, if you are. Were... I had feels too heavy now, and I don't know what to say to you, but I smile. In de krant gaat de trein hoog rijden, gaat de zon scheiden? wat is er in de wereld aan de?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 Ik ben vooral... I was in Won't you give me that step by step? Passion by. from a woman And I like.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 Zo bij me ligt. Weet ik al lang dat je dat laatste nog mist. En als iemand anders naar je kijkt, dan denk ik zij hoort toch bij mij. Ik weet het al lang, maar misschien wordt het tijd. Ik heb al honders.